Het weer vanavond helden, vannacht mogelijk misbanken. Morgen overdag vrij zonnig. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. Later in de middag vooral in het westen, kans op een bui. zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee Zandvoort Zomerhits. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu zie het! We are coming to you!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 Quero sentir o calor da sua pele, Eu quero te beijar na praia, no sol. Quando a luz... ...lijken af met een lekker zomersplaatje... ...Sin City Jazz... Yes, ...met Bem in de Delivio Riven en Aron Gil remix... ...de klok van 9 uur weer gepasseerd... ...vrijdagavond, kan maar één ding betekenen... ...see it in the house... ...maar naam is DJ JK... ...vanavond solo... ...niet getreurd... ...dat beloven twee hele mooie uurtjes te worden... ...na het geweld van de afgelopen week... ...drie uur lang... ...DJ Dion Sidney, die ons weer kwam versterken... Onze enige DJ Ramonski met een daverende set En natuurlijk DJ JK. En vanavond maken we het gewoon weer gezellig. Zet de tafels en stoelen maar aan de kant. Want Stadford's grootste dansvloer is geopend. En ja, wat gaan wij vanavond allemaal brengen in deze uitzending? Nou, we hebben een nieuwtje over de Ledden Lovers. Want het komt met goed, leuk en bijzonder nieuws. Dan hebben we de dus Summer Lake Outdoor. Ja... Ze hebben de line-up bekendgemaakt en zie het zou zien niet zijn als wij die niet voor jullie klaar hadden staan. We gaan eventjes kijken, want de, volgens mij heb ik in de gangen gehoord dat de Dirty Dutch 2011 editie was natuurlijk gaaf. Maar de Die Hard voorverkoop, die gaat aan de slag. Dus zorg dat je gaat halen natuurlijk die kaarten. Wat hebben we nog meer? Natuurlijk rond die klok van 10 voor 10 Onze enige echte party partykijt Alle hete feestjes op een rij natuurlijk En natuurlijk heel veel muziek Wat dacht je van deze? Melly Fresh met Intuition Dit is jouw 9, 104, CFM Zandvoort 106.9 104.5 Op je CFM Text TV En ook onze live team Dan kun je ons wereldwijd volgen Duizend remix. die op zie je natuurlijk op jou zie we hem voort En dan gaan we gauw beginnen met het eerste nieuwtje van vanavond. Want Let in Lovers komt met goed, leuk en bijzonder nieuws voor alle fans in Utrecht en natuurlijk alle omstreken. Tijd voor verfrissing en een nieuwe zomerse wind. Nou ja, ik hoop niet dat hij ook zo nat is dan natuurlijk. Het meest vrouwtendelijke concept van Nederland keert namelijk terug naar de locatie waar het ooit in Utrecht allemaal begonnen was, namelijk de winkel van Zinkel. Op zaterdag 10 september is meteen de aftrap en knallen we de kurken op een nieuw seizoen aan de oude gracht. Ja, de artiesten Roog d Jasper Clash, Under Control en MC Hyde, ze zijn er ook weer allemaal bij. Ja, Letterlovers Lovers zal de winkel van Zinkel weer compleet ombouwen tot haar domein. Een jungle waar jij je thuis in kan voelen. Een houten dansvloer voor nog meer intimiteit en in de prachtige entourage van een, een van de bekendste historische panden van Utrecht met een rijke geschiedenis. Het contrast van de winkel van Sinkel in combinatie met de warme, tropische en vooral zomerse takeover van Latin lovers zal resulteren in een prachtige setting. Trek je dansslippertjes maar uit de kast. Ja, niemand minder dan 50% van de housequakeformatie DJ Roog is aanwezig met zijn trommelende house. Platen voor een unieke Latin lover set. Als een van de vaste residents is Roog uitgegroeid tot een vaste waarde en een leuk feitje is dat hij ook nog eens in Utrecht geboren is. Dat moet haast wel goed komen. Maar ook in koning van de village maestro d Sheet komt met zijn knallers de winkel van Zinkel eens aan de tand voelen. d Sheet heeft de, de echte in house door zijn aderen stromen. En deze goed en altijd vrolijke DJ heeft altijd wel een glimlach over voor alle fans op de kolkende dansvloer. Ja, dan wil je natuurlijk weten hoe zit het met de tickets. Zijn die hier nodig? Jazeker. Ook voor de winkel van Single zijn er natuurlijk weer lady tickets beschikbaar. De lady tickets zijn alleen voor dames. En één lady ticket geeft toegang aan twee dames. Ze zijn exclusief te bestellen via wwwvoetclubnl slash tickets. En ze kosten 17,5 euro per stuk. Er zijn er maar 100 verkrijgbaar, dus zorg dat je op tijd bent... Ja kortom, zet snel zaterdag 10 september 2011 een jaar in je agenda en pak je fiets, tram, bus, trein, scooter of gewoon de auto naar de winkel van Sinkel. Want Latin Lovers is terug. Heerlijk dansen in de prachtige winkel van Sinkel in een tropische omgeving met Latin Lovers. Dat wil toch iedereen? Wil je gewoon tickets kopen, dan kun je ook natuurlijk terecht bij het andere ticketscript. Dit was een nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En zeker nieuwe muziek, want de nieuwe Mixmesh. Is een back-to-back -back series. En ja, daar staat onder andere Earl de Grey op met Spiral. Maar wij gaan vanavond draaien. Lazy Ants, dat is de bekant van deze back-to-back EP. -back Binnenkort, uit op Mixmash. Nu alvast hierbij, see het In de hout, natuurlijk. Waar als. Mini. Hij wordt ook wel in de volksmond Buster genoemd. Ik denk dat je deze nog vaker gaat horen in de sets van onder andere DJ JK. Want hij is lekker. En ja, Summer Lake Outdoor. Ja, ze bestaan dit jaar nou alweer vijf jaar. Wat in 2007 begon als een intiem festival, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de afsluiting van het Nederlandse festivalseizoen ze omcirkelen daarom met een rode marker zaterdag 17 september in hun agenda. Want dan wordt van 12 tot 11 uur s avonds het wijkpark Molenvliet in Woerden weer omgebouwd tot waar dansparadijs. Vandaag maakt First to Dance de complete lijn-up bekend van de jubileum editie. Het festival dat zich kenmerkt door een intieme festivallocatie. Betaalbaar eten en drinken, gratis toiletten. Ja, en ze zijn erin geslaagd een lekker gevarieerd en veelzijdig programma neer te zetten. Kortom. De, veel, de perfecte afsluiter van het festivalseizoen. Op de Slam FM Mainstage wordt het publiek getrakteerd op een zonnige mix van funk, electro, club en house. En ja, dat denk je van welke namen staan er dan? We hebben onder andere Funkermannen staan, Vato Gonzalez, Quintino, Erki en Lucien Ford. De Utrechtse techno-organisatie Solid Grooves biedt ook dit jaar in haar tent het beste in techno. Miss Jack zal met haar harde en compromisloze techno en asset de Solid Crews ten doen schudden. De Haagse held Remy maakt samen met onder andere Secret Cinema. In feite Mike Dorama en Peter Horrefort maken het programma compleet. Nieuw dit jaar is de samenwerking met PT Events. Bekend van onder meer Gro Grotesque en In Search of Sunrise. In deze tent komen de liefhebbers van de Balearic Sound maximaal aan hun trekken. Internationale artiesten als Alex Morf en Lange staan naast Nederlandse DJ's als Jochem Miller, Ram, Siet van Riel, Artento Divini geprogrammeerd. Dus dan eventjes de complete line-up. We hebben op de Slam FM Mainstage dus. Funkerman, Vato Gonzalez en MC Chen. Quintino, Erikie, Lucien Voort, Mark Benjamin, Stefan Vilein. En dit wordt gehost door Zaldi MC. Dan hebben we de Solid Cruise Techno Stage met Miss Jax. Remy, Secret Cinema, Invite, Mike Drama, Peter Horrofortz, Remy Gus en Pak Pak. Dan hebben we tot slot de Grotesque Stage met Alex Morf. Lange, Jochem Miller, Ram, Siet van Riel, Artento Divini, Eddie Zender, Adam Zeller en Jay Junior. Ja, dan kaarten, die zijn er ook voor nodig. Eind april waren de early bird tickets al uitverkocht. En de verkoop van de reguliere tickets is sindsdien gestart. En gaat ontzettend goed. Voorkom dus door de en bestel je kaartjes tijdig via Paylogic of via www.summerlake.nl. Dus nog een keer www.summerlake.nl. Of haal ze bij de dichtbijzijnde Primera winkels en via het vijfjarige jubileum van Summerlake Outdoor. Dit was een nieuwtje. Hou me hier natuurlijk op. See het op jouw CFM Zandvoort. Want we hebben natuurlijk zoals ook onze enige echte See It Partykite. bomvol hete feestjes. En ze zijn dit weekend verrassend dichtbij. Dus pak je agenda maar vast erbij. Wij hebben ze straks weer klaar van. Nu eerst. Een leuke mesje van Patrick Hagenaar. Avicii. En Sebastian Drums. Versus Funkerman. Oftewel Speed Up Snus. Dit is Zie je tot aan 11 uur op jouw CVM. And <laughs> nobody! Club, you when you're in the club you dive on the floor When in the club you the When you're in the club you're man Them haters can't tell nothing Them haters can't tell me nothing oh, yeah. Them haters can't tell you nothing, yeah. nothing. No. You're the love of my life But you hurt my heart twice Now I'm drunker than a motherfucker Trying to find my way back to your heart you motherfucker So I know there's a problem When you're running all night And you're drunk Dirty Money in the set, remix En daarvoor de, de geweldige mashup van Patrick Hagenaar. Avicii en Sebastian Drums versus Funkerman. Speed-ups. Nuts. En dan zijn we alweer aangekomen bij een nieuw nieuwtje. Ja, oude nieuwtjes, daar hebben we natuurlijk niks aan. Want ja, traditiegetrouw kondigt Dirty Dutch tijdens Mysteryland de start aan van de Die Hard. voorverkopen van Dirty Dutch. Dus de Die Hard voorverkoop start dit jaar op zaterdag 3 september om 9 uur klokslag. Dus de Dirty, de dirty Dutch voorverkoop vindt exclusief plaats op www.dirty-dutch.com. Zet je wekker maar, want vorig jaar waren de tickets in een recordtempo uitverkocht. De reguliere voorverkoop start in de week erna, namelijk op zaterdag 10 september. Nou, inmiddels drie uitverkochte edities in de rij er lijkt de uitdaging om iets neer te zetten waar de echte Dirty Dutch fan blij van wordt, groter dan ooit. Sinds 2005 heeft Dirty Dutch de traditie om ieder jaar nieuwe genres en artiesten te introduceren aan een kritische publiek. Ook 2011 staat vol met vernieuwingen, er is heel veel aan de hand. Nou, ik denk dat het 2012 moet zijn, want we zitten al wel inmiddels aan het einde. Een heel nieuwe generatie house DJ's uit Nederland uh, maakt zijn opmars en muzikaal gaat momenteel alles door de blender. Het tijdperk waarin hokjes, uh, denken lijkt naar jaren een eenzame pelgrimstocht toch gevoerd te hebben. Heet Dirty Dutch. Eindelijk ten einde. Blackout is het nieuwe mil, uh, nulpunt voor Dirty Dutch. Het punt waar alles in een nieuw tijdperk begint. Ja, de Die Hard tickets, dit zijn de eerste tickets die er in de voorverkoop gaan. De echte Dirty Dutch fans zijn er ieder jaar als eerste bij. En ja, om deze fans extra te belonen, heeft Dirty Dutch een aantal bonussen bij deze tickets gedaan. Namelijk een aparte ingang, altijd leuk. Een goodie bag vol met Dirty Dutch items, dat is nog leuker. Ja, en er is een toegang tot het exclusieve Die Hard deck achter de DJ. Dus wil je dit, zorg dan dat je morgen gewoon op tijd achter die computer zit. Namelijk 9 uur sharp. En ja, zaterdag 17 december gaat dit plaatsvinden. Dus toch dit jaar nog. Ongelooflijk in de rij in Amsterdam. Het begint dan om uh, 10 uur s avonds en eindigt om 7 uur in de ochtend. Kun je gelijk een ontbijtje halen op het station. Dus volgende in de agenda. Morgen de DieHard een voorverkoop. En volgende week, dan gaat de gewone verkoop. Wil je meer weten? Ga dan even naar de Facebookpagina van Dirty Dutch Music. Of naar de website www.dirty-dutch.com Tot zover dit nieuwtje door met een hele lekkere Ibiza-knaller. Sander van Doorn, Coco, maar dan in de Olaf Wazowski remix Dit is See It met zometeen rond die klok van 10 uur. 10 voor 10, de partykite en de tweede uur. Een hele leuke gasmix. Hou me hier op jouw CFM. Dit is een ritme van Zandvoort. Dit is een ritme van Zier.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 Preach. We're running on no the sleeping. So line the shots up because this party's jumping We turn up and Don't stop till you get enough Get get get get enough I own this shit all week This beat's Get, get get get enough this beats for all my freaks free Work hard, play hard. Ik heb nog nergens anders gehoord. Hoe komt dat toch? Wat een knallen van de plaats. Natuurlijk hoor je me hierbij, zie het als eerste. See het in de house. En ja, we gaan iemand feliciteren, namelijk Crazy Sexy Cool. Want morgen, oftewel zaterdag de 3 september 2011, bestaat Crazy Sexy Cool alweer drie jaar. Na vele succesvolle edities in de Masilo, zal deze derde verjaardag uitgebreid gevierd worden in de Rotterdamse havenstad. We hebben voor jullie een mega lijn op klaargezet zeg maar. Surf tijdens het lezen van dit bericht naar therealworlds.nl om tickets te halen. Want ze zullen als warme broodjes over de toonbank gaan. Namelijk de early bird tickets zijn al uitverkocht. Crazy Sexy Cool had weinig tijd nodig om uit te groeien als een populair concept in Rotterdam en wijde omstreken. De catchy naam, geweldige artiesten, verschillende zalen en een uitverkocht huis staat garant voor een, een gek, sexy en cool feest in de Maasilo. Headliners zijn onder andere Quintino, Lero Styles, Vato Gonzales en Gregor Salto. Quintino en Fato González zullen na, deze, na de zomer even genoeg hebben van de woorden mind your step, want deze mannen hebben werkelijk een paar elke buitenlandse costa op zijn kop gezet met een Nederlandse housebeats. Leroy Sales heeft een gevarieerde zomer achter de rug met Festivals, het strand en Griekenland Spanje was er eigenlijk overal te bekennen. Zijn studio maakt overuren en de nieuwe hits staan in de wachtrij om gereleased te worden Hou zijn site LeroStyles.com in de gaten voor de laatste nieuwtjes Maar dat kun je natuurlijk ook natuurlijk bij Sier doen, want we draaien natuurlijk zijn producties ook Gregor Salto heeft laatst uh, met succes zijn live concept neergezet op het strand van Bloemendaal bij de Republiek En zal dus nog meer muzikaliteit in zijn set pompen de line-up zal aangevuld worden met een rehab die als een speer gaat in het buitenland, onder andere. Becky Begge Beggevich, dat is. En ja, de hot new talents. De Livio Riven en Aro Gil. Michael Mendoza, Jess van Die, Stefan Vilein en Under Control. Stuk voor stuk jongens die vol passie aan het werk zijn met muziek. Je hoort bij Crazy Sexy Cool dus in ieder geval de nieuwste beats. Deep Cover, Flava, Don Wayne, Dyna en Vice L en Roses maken de line-up compleet. Elke zaal heeft verschillende hosts en ja, de MC's Chen, Vi, Saudi, Bissy en Roga verzorgen de presentatie. André Russo... Toptrommelaar verzorgt de percussie om de benen extra in beweging te brengen. Ja, dan hadden we het over de kaarten al eerder. Kaarten zijn in de voorverkoop online te verkrijgen op www.realworld. En uh, tussen de en real zitten streepjes, dus houd in de gaten. En de website van de Maasilo zelf. Daarnaast kun je ook terecht bij alle vestigingen van de FreeRecord Shop. En de kaarten kosten slechts 17,5 euro exclusief fee. Dus voor in de agenda, morgenavond, zaterdag 3 september. Crazy, sexy, cool Birthday Bash. De zaal gaat open om 11 uur. En om 7 uur mag je je feesthoedje en de feestlingers weer afdoen. Tot zover. Zometeen. We zie je het partykite. Hierop zie je het. Nu eerst. Zo'n lekkere plaat. Brainless slap. <laughs> De klok van 10 voor 10 gepasseerd. Dat betekent mijn ding. De party kite. Hij is niet meer ver weg. En ik heb hem hier voor je klaarstaan. Wat gaan we dit weekend doen? Vanavond, 2 september. Midnight Freaks in Ame. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In Club R in Amsterdam. Kaarten zijn 16 euro exclusief via en zijn te koop via P-Logic. En ja, wat staat er nog meer dan Ame? Onze Duitse vriend Aaron Friedman en Brent Rosendaal. Limon en in R2 staan Ferro, Daan Donk en Tim Hoeben. Gaat dit allemaal te snel? Ga dan even naar www.r.nl en wil je kaarten gelijk kopen? Dan kun je naar de site van P-Logic. Je kunt ook naar het feest Golden vanavond in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. Kaarten zijn slechts 7,5 euro en zijn te kopen via P-Logic. Maar ja, kijk eens wat een line-up. Roog. Brian Tendral en Santos. Carlos Silva. Richie Romero. Miss Sugarware. Kasi on Percussion. Sexy Mr. Ass on Sex En Mo MC. Dan hebben we vanavond ook een leuk feestje in de Panama. Namelijk het feestje Madhouse. Het feestje van DJ Jean. Kaarten zijn 10 euro aan. Aan de deur zijn ze altijd meer. Namelijk 15 euro. Ook deze zijn te koop via Logic. Verwacht Clubhouse deze avond. Ja... Sean die doet het van deze avond niet alleen. Samen met Frederik Abbas, Spider en Emile Rossje, Ruben Vitalis en MC Prime gaan ze een feestje speciaal voor jou bouwen. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Uh, dan is het feestje Pleinvrees in Club Air in Amsterdam. Kaarten zijn 15 euro, exclusief fee, en aan de deur zijn 17,5 euro. Ze zijn te koop via Paylogic En verwacht Diephouse in Tech House. De line-up in Club Air 1 Air is Compu. Fonic, Joris Delacroix, Arjuna Six en David August. In de R2 vind je, je Julian Moore, Boss Harris, Elke Klein en Maarten Mittendorf. Het wekelijkse feestje wat altijd hier bij het voorbij komt is Framebusters in The Escape. Kaarten zijn 16 euro deze avond. En ja, Raimundo hij is weer terug van het mooie witte eiland Ibiza. Dus verwacht een hoop nieuwe plaatjes uh, wat in zijn plaats was dus even gestopt. So, nou, deze avond staat Franklin Reeves aan zijn zijde, onpercussion Cass, on percussion en MC's is Miss Bunty. In de Eclectic Deluxe uh, vind je Danny Canova. Het feestje Latin lovers in de Panama. Kaarten zijn 10 euro en het begint om 11 uur. Ze zijn te koop via TicketScript en PayLogic. En wie staan er dan? De Leroy Styles, Jasper Clash, Matt Styles en MC Yento. Tja, mocht je kaart hebben voor de Slam FM Beach Break 2011 Part 2, dan ben je een van de geluksvogels. Want het is namelijk helemaal uitverkocht. Het feestje wat namelijk morgen bij Beach Club vroeger plaatsvindt. Vanaf 2 uur middag staan onder andere DJ Jean, Quintino, Vater González, Erik van Kleef, de Party Squad en Menno de Boer klaar om jouw dag helemaal gezellig te maken. Een feestje waar we nog wel kaarten voor zijn is Mats on the Beach met een exclusieve 2-uur-durende test van Eric E. Namelijk op het strand van Rokanje. Bij locatie is A View en wat vinden we daar? DJ HN, Brothers in the Boot, Mr. Mats, Eric E. en Chris Rocks afsluitende tot 1 uur. De minimale leeftijd is 21 jaar, niet geheel niet, niet onbelangrijk. En de kaarten A17,5 euro exclusief zijn te kopen via Easy Ticket. Wil je meer weten? www.metsonsunday.nl. Dan gaan we naar uh, zondag. Sexy on the Beach Grand Closing Party 2011. Bij Beach Club uh, vroeger. Vanaf 2 uur ben je daar welkom. Als je een kaartje A10 euro hebt gekocht via Sea Tickets of Ticketscript. De line-up in Area 1. Sexy motherfucker. Daar staat uh, Carlos Barbosa. MC Chen, Avro Bros, Paul Cuchiarit, Brian Chenro en Santos. Miss Sugarware, Miquel Osara, Jada Silva, Funky Floyd, MC Prime, MC DJ, Smash, Aris, Dash, D-Train, Marvelous K en Johnny Deff. Dan gaan we naar het feestje I Love Lost in Beach Club Bloomingdale. Daar vind je. De bingo players. Ziggy, Stardust, Delivio Reven en Aaron Gill. Ferris Verdi, Bobby Rock, Angiro Rio. Faya, Futuring, Roberta da Costa en Casey Jones. Kaarten zijn te kopen aan 12,5 euro. Of via Ticketscript en c ticket Tot slot het feestje. Click Closing Party bij Beach Club Woodstock. De line-up deze avond is Secret Cinema. Remy, Dimitri, Wouter de Moor, Stefano Riccieta... En de kaarten, het zijn 12,5 euro exclusief. Dit was de partykite voor deze week. We gaan door met lekkere muziek. En wat dacht je zo meteen? Het tweede uur. Kid Massive in de mix. Dit is het ritme van See It. Dit is de Style of Eye met seks.